Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Slecht weer leidt tot problemen in het zuiden van het land. Er zijn bomen omgewaaid en er zijn meldingen van blikseminslag. In Rosmalen is daardoor een huis afgebrand. Rond Eindhoven ligt op verschillende plekken... het treinverkeer stil door bomen op het spoor. In Den Bosch werd het festival Jazz in Duketown... vanwege de zware regen enige tijd stilgelegd. En de organisatie van Pinkpop in Landgraaf... bekijkt of er maatregelen nodig zijn. Een vliegtuig van Transavia... dat van Schiphol op weg was naar Napels... werd getroffen door de Bliksem... en besloot voor onderzoek terug te keren naar Schiphol. Het toestel is daar veilig geland. De buien van nu zijn een voorbode van het onweer... dat vanavond gaat komen. KNMI heeft voor het zuiden... En Oosten van het land code oranje afgegeven, voor de rest van het land geldt code geel. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de mishandeling van een man in Maden in Noord-Brabant. De verdachte is een man van 24 uit Maden. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de mishandeling. Het slachtoffer is een man van 55 uit Groningen. Hij werd afgelopen nacht zwaargewond op straat gevonden en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man heeft ernstig hersenletsel. In Dordrecht hebben agenten een politiebusje totaal losgereden. En dat was achteraf gezien helemaal voor niets. Een vrouw belde vannacht 112 omdat ze een man in het water had zien liggen. De hulpdiensten rukten snel uit. Waarbij het politiebusje tegen een boom botste. Al snel bleek dat er helemaal niemand in het water lag. De vrouw die 112 had gebeld zei dat ze het allemaal had gedroomd. De agenten in het busje bleven ongedeerd. Het lekte een paar weken geleden al uit, maar AC Milan heeft het nu pas bevestigd. Trainer Clarence Seedorf is ontslagen. De club meldt dat Filippo Inzaghi is aangesteld als een vervanger. Seedorf werkte pas een half jaar bij Milan. Onder zijn leiding won de Italiaanse topclub maar de helft van de gespeelde wedstrijden. Het weer, vanavond trekken vanuit België zware onweersbuien over het zuiden en oosten... met kans op veel regen, hagel en windstoten tot 120 km per uur. Morgen nog wat buien, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 20 graden op de wadden tot 27 in het oosten van het land. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers...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 This is ZFM Race Radio. Het is 8 over 4, welkom terug bij Zandvoort op maandag. En een lekker begin van uur 3 van ZFM Race Radio. We zijn erbij natuurlijk bij de Pinkster Races op Circuit Park Zandvoort. Wij zitten in de studio, maar Willem van Dessen staat daar live op circuit. Zo dadelijk om even over kwart over 4 gaan we weer naar hem schakelen. Maar in uur 3 van dit programma gaan we uiteraard nog veel meer doen. Maar voordat we gaan beginnen aan alles wat we gaan doen... Nog even een positief bericht over de hockeydames. Wow. Ja, de, zoals ik al zei, eh, luisteraars... om vier uur euh, spe is de wedstrijd begonnen... Te, tussen de Nederlandse dames en Korea. En binnen vier minuten, moet ik wel eigenlijk zeggen... Eh, werd er al gescoord. Het was een strafcorner... en die werd in eerste instantie eh, verwerkt door de kiepster van Korea. Maar via een mooie ja, tennisbeweging eh, was Naomi van As succesvol... en scoorde zij de 1-0 voor Nederland... En terwijl ik nu zit te kijken is het tweede strafcorner in de maak. Ook die wordt weer gered. Maar goed, 1-0 Nederland. We blijven het voor u volgen. En straks na... De twee volgende platen gaan we weer direct schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Want het is niet voor niets race radio, om het zo maar eens te zeggen. Want uh, ja, in mijn optiek de hoofdmoot van de mooiste race van de dag. De Porsche GT3 Cup Challenge Benelux is, wordt momenteel verreden. Een race over 50 minuten. En uh, we zijn erg benieuwd hoe het met uh, Koen Wouters is. Want die uh, was op een kwam op een gegeven moment niet meer door. Het was een safety car, maar dan gaan we om kwart over vier... Uh, alles over te weten komen als we weer schakelen... met Willem van Densen al op het circuit. Half vijf natuurlijk het dier van de week. En liefhebbers, ja, kwart voor vijf is het weer zover. Het gedicht van de week. Maar ja, het staat compleet, ik dacht daar gisteren van... nou, ik maak een gedicht over de, over de zon. Ja. Dus uh, het gaat over de zon, die we momenteel eventjes niet is. Maar hij komt nog wel weer, hoor. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM... hier live vanuit het Mediapark aan de Tolweg 10A. En we hebben wel heel veel zonnige muziek vanmiddag... ook nog in het derde laatste uur van dit programma. Zojuist tussen twaalf en twee hoorde je collega Ruud Jansen met ZFM Luncht. Ook in het kader natuurlijk van ZFM Race Radio. Hij draaide Santana en Sis Not There. En wij draaien ook Santana, maar dan een zomerse plaat. Hier is Corazon Espinado. Gewoon net nog even, alsof de zon schijnt in Zoonvoort, hè? Jodens, ja. ja, Santana en Corazon Espinado. Zo moet ik het zeggen. Zodra gaan we naar, naar Willem van deze op-circuit Park waar op dit moment de Porsche GT3 Challenge Cup gaande is. Maar eerst Emily de Forest. Hier is Only Teardrops.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 Dat was Emily de Forest op de Salfordse Radio met Only Teardrops. IFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we schakelen weer live over naar het circuitpark Zalfort, Naar onze race reporter Willem van Dezen. Aanwezig bij de race die op dit moment gaande is op circuit: de Porsche GT3 Club Challenge, Willem. Ja, Cup Challenge. Ja, dat klopt. Uh, een uh, race over 50 minuten. Nou, we hebben er inmiddels al uh, 40 uh, en een beetje op zitten. En het is uh, ja, 40 minuten aan de leiding uh, gelegen. De equipe van de uh, Rivas. Maar er is zo'n... Uh, ja, eigenlijk net, uh, net gepasseerd door uh, de equipe uh, van Sprinter, uh, Bertram. Zodat die niet aan de leiding gaat. Maar uh, dicht daarachter uh, zien we ook de equipe... Uh, van Oost-Dierendonk uh, op een derde plaats. Uh, ja, die daar op jacht zijn om uh, ook nog verder naar voren te komen. Iets verder uh, naar achteren ligt dan Saakje uh, Maas, uh, die met uh, Pierron rijdt. Die is wel een van de snellere uh, op dit moment, dus die is ook nog uh, op weg uh, richting een uh, podiumplaats, evenwel. Dan kijken we nog even wat er uh, verder gebeurt. Dus we hebben eerder hebben we een safety car gehad. Nou, Toen was wel een van de rijders, uh, dat was uh, Carpazen. Die de regels uh, waarschijnlijk niet goed kent, want uh, achter de safety car ging hij nog inhalen. Oh nou, jee. Dat is okay. de echte, echte bedoeling. Uh, nou, hij kreeg dat voor een drive-thru. Of hij wist hoe dat helemaal werkt, weet ik ook niet. Hij kwam naar binnen en dit straat, maar... Op een gegeven moment bedacht hij zich en uh, zette hem eens achteruit en uh, ging richting uh, wedstrijdleiding. Uh, nou, ook dat is niet de bedoeling uh, natuurlijk, maar dat kan je je vragen, ja Als je op dit niveau reist en je weet de regels niet en uh, dat achteruitrijden helemaal uit de boos is, uh, wat doe je dan eigenlijk en hoe ben je aan je licentie gekomen? Maar goed, hebben we hebben verder nog een aantal uh, Turkse deelnemers. Ik heb al wat moeite gehad uh, met de Poolse namen eerder deze middag. Het was Turk, uh, Kenjik Okuzan Die als eerste uh, problemen met zijn bomen had. En ook een uh, band uh, opblies En vandaar op drie wielen naar de pits moest komen. En zijn landgenoten Jaetel, uh, Oskan... die strand, uh, in de grind pakken in de Oké, okay, nou, spanning al om op het circuitpark uh, Zandvoort. We komen uh, iets over half vijf bij je terug... voor de uitslag van deze toch uh, spectaculaire race, uh, Willem. Ja, gaan we doen. Oké, okay, tot dan. Dankjewel Willem van deze live op het Circuit Park Zalvoort aanwezig. En het klinkt gezellig daarheen met al die raceauto's. Het is altijd wel een feestje hoor, om daarbij aanwezig te zijn dus. Mocht je nog nooit een race bekeken hebben hier op het Circuit Park spoed je dan naar het Circuit Park toe. Hier is de single van de Mary Jane Girls.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 Daarom is er de komende tijd extra aandacht voor deze kanjers. En deze week is uh, aandacht voor Spatz, de kat zonder staart. Spatz is een leuke knappe kater die toen hij in het asiel binnengebracht werd... heel erg angstig was. Nu is hij alweer een, tij, al een tijdje en woont hij, woont hij er al aardig en is hij aardig bijgetrokken en is hij zelfs al aaibaar. Stiekem vindt hij dat zelfs wel leuk. Hij schrikt nog wel van onverwachte dingen en rent dan al blazend weg... Spats is binnengekomen zonder staart, maar heeft hier geen verder last van. Omdat hij langzaam aan een nieuwe situatie wenst, zoekt hij een rustig huis zonder ki kleine kinderen... waar hij lekker zijn eigen gang kan gaan... en in zijn eigen tempo mag wennen aan zijn nieuw leven. Kunt u hem dat fijne leven geven? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Dierenthuis Kennenblad is trouwens ook nog op zoek naar vrijwilligers... die op zaterdagen en in de zomer willen helpen... met het verzorgen van de honden, katten en konijnen... Hebt u of jij tijd om van half negen s morgens tot half één te komen helpen? Meld u of je dan aan via onderstaand adres. En wat ik zo ga geven, u, ben, u, ben, u bent nou meer dan welkom en de dieren zullen u dankbaar zijn. En waar blijft, verblijft Spats op dit moment? Spats verblijft in het Dierenthuis Kennenbeland, Keeselstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur... van maandag tot en met zaterdag. Of anders kijk even op www.dierenthuiskennemaland.nl Ook deze kanjers verdienen een thuis. En zo is het maar net, Albert-Jan. Tot zover het dier van de week. Zometeen gaan we weer naar willen van deze op circuitpark, zo voort. Maar eerst deze van IJsley, Jasper en IJsley. Hier is de Caravan of Love. van rust op de maandagmiddag bij CFM. Je hoorde Jasper IJsselie en de Caravan of Law. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En ja, en voor de laatste maal vandaag alweer, Sniff, schakelen we live over... naar het circuitpark, over bij CFM uh, Race Radio. Op de Porsche GT3 Cup, die is inmiddels gefinisht. Dat uh, klopt helemaal, hoor. Op uh, Porsche GT3 Cup Challenge uh, bij een prachtige race, uh, race uh, die lange tijd uh, werd aangevoerd door uh, Van Hoven en Rivas. Op een gegeven moment was het leegje uh, van Splunter uh, Bertram uh, die de leiding overnam. Ja, die hebben beide toch wel een flink eind van die uh, race aan de leiding gelegen. Degene uh, die het kots aan de leiding gelegen heeft, die is uiteindelijke winnaar uh, geworden. En dat is uh, de hekip van... Uh, Xavier so, Maas met zijn teamgenoot Piron geweest. Maas nam het stuur over van Piron. Hij had een flinke achterstand. Hij is met het mes tussen de tanden gereden. En de leiding van deze 50 minuten durende race... is hij erover in de laatste seconde. Dus spannend van begin tot eind deze race. geweest. Xavier Maas won de race uiteindelijk. Dus met een voorsprong van 56.000 van een seconde. Zo, dat is een flinke voorsprong. Ja. Nou, en uh, ook lang aan de leiding gelegen, hè? twee meter of zo. Dus... Ja, nee, dat, dat doet hij helemaal goed. Dat zijn wel de belangrijkste meters. <laughs> Jazeker. Nou, Willem, het programma vandaag op circuit is nog niet te rijden. Want uh, Buran de Opa, die uh, gaat zo nog rijden. Of die rijdt inmiddels? Ja, die, die moeten nog uh, van start gaan. Zo, uh, die gaan zo dadelijk van start uh, voor een uh, race. En we krijgen uh, daarna ook nog eens uh, uitsmijter uh, de tweede race voor de trucks. Oké, okay, Willem. Nou, vanaf uh, hier, vanaf uh, de Tolweg uh, 10A, het Mediapark in Zandvoort... willen Rob en ik je hartelijk danken voor uh, je medewerking... aan uh, wederom een geslaagde Pinkster Race Weekend en met je verslagen daarvan. Nogmaals hartelijk dank en we spreken elkaar. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Okay. Hey, dank u wel, Willem Vrees, vanaf het circuitpark Zandvoort. Gisteren een geweldig optreden van Triomani...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 Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in even dicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen handen behouden. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten.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 ja Draai hem speciaal even voor Gerard. Ik denk dat hij er wel blij mee is. Je hoorde de zin van Ramses Shafi en laat me. install for you and me. Hip hop hop, can you dance? De zon wordt weer vrolijk van deze muziek... en gaat vanzelf ook weer schijnen. Maar dat moet ook, want het is kwart voor vijf geworden tijd voor het gedicht van de week. Het staat geheel in de teken van de zon. Als die bovenaan de hemel staat... is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit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 En de bakkersvrouw rolt door het deeg. Wat is het leven toch fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig zoete geur. Wat is het leven toch fijn als de zon schijnt. Ja, wat is het leven toch fijn als de zon schijnt. En terrasjes in Zandvoort zitten overvol. Alle mensen raken uit hun bol. Wat is het leven toch fijn in de zon. Als er zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Wat is het leven toch fijn als de zon schijnt. Het mooie gedicht van de week. Je hoort hem juist bij CFM Zandvoort op maandag. Het is tweede Pinksterdag. We hebben vandaag verslag gedaan natuurlijk... van de races op circuitpark Zandvoort. Momenteel zijn daar nog een tweetal races gaande... of gaat er zometeen nog eentje beginnen. En eentje is nu gaande. Maar die kunnen we helaas niet meer meenemen... want dit programma duurt tot vijf uur. Wat we wel hebben als de zon schijnt... is lekkere zonnige muziek bij CFM. Hier is Mattia Bissar. Dit is ZFM Zandvoort. kom Het En in de Franse muziek. Hoe kan dat nou, hè? Lara, hey. hoe, hoe kan dat? De Frans, Gaarden en Ella. Het ene laatste plaatje alweer wat betreft dit programma. Heb jij nog nieuws over de hockeydames, ja, Albert Jo? Ik ik, ze zijn al mee, ongeveer tien minuten bezig in de tweede helft. De stand is nog steeds 1 tegen 0. En ik moet zeggen, het tweede gedeelte van de eerste helft. Ja, de, de Nederlanders lieten het tempo zakken en begonnen onderling tegen elkaar te discussiëren... en ze zaten echt te vissen op strafcorners. En ik vind het nog nooit zo'n leuk gezicht om dat te zien. Bij het minst of geringste gingen de handjes omhoog... om te zeggen van ik wil een strafcorner. Nou, kregen ze dan twee strafcorners... En dan werden die dus weer verprutst. Het is voorlopig nog 1 tegen 0 in het voordeel van Nederland. Korea zet Nederland trouwens tegen, op dit moment redelijk goed vast. Het tempo ligt te laag en uh, ja, de dames komen er niet uit. Geen mooie pot, maar goed, het resultaat telt. Voorlopig 1-0 voor de Nederlandse dames tegen Korea. Oké, okay, dat betreft het hockey. En uh, ja, het einde dus uh, van dit programma zo voort op maandag. Ja, ja, ja het, zit het zit er alweer op. Twee dinsdag. Ja, we hebben met erg veel plezier voor u... Uh, gepresenteerd en samengesteld... in samenwerking met Willem van Densen, onze verslaggever... op het circuitpark Zandvoort... voor het verslag van de Pinkster Races. En uh, ik hoop dat u met net zoveel plezier... naar het programma heeft geluisterd... als dat wij het voor u hebben samengesteld. En wij uh, moeten jou een weekje missen, hè? Ja, nou, missen. Ik moet ik op werkweek. Ik kan ja, oké, okay, maar zo week... missen bij de radio? Ja, dat is waar. Je moet even een weekendje zonder mij. Maar Willem vervangt mij... Dus uh, niet getreurd, dat wordt weer een prachtig programma. Aanstaand weekend, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Tot dan! En... morgen natuurlijk ook weer ZFM Lunch live op de dinsdag. De hele week van maandags tot en met vrijdags van, twee, van 12 tot 2 ZFM Lunch live. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Graag tot een andere keer. Dag! last Doei! <middels>